De trein met spijtstofstaven uit Borstelen is aangenomen in Frankrijk. Daar worden ze met vrachtwagens naar de opwekkingsfabriek in La Haak gebracht. Het was, voor, het was het eerste kerntransport naar La Haak in meer dan vijf jaar. Door een wetswijziging in Frankrijk konden de gebruikte splijtstofstaven al die tijd niet naar La Haak worden gebracht. De komende jaren worden er driemaal per jaar vanuit Borstelen spijtstofstaven naar La Haak gebracht. Australië exporteert het komende half jaar geen vee meer naar Indonesië. De Australische regering komt met het exportverbod nadat een tv programma beelden naar buiten bracht van ernstige dierenmishandeling in Indonesische slachthuizen. Meer dan een kwart van het Indonesische rundvlees komt uit Australië. Het overgrote deel van de levende dieren die het land exporteert gaat naar Indonesië. Het openbaar ministerie vervolgde een rechter en een officier van justitie die hun beroepsging zouden hebben geschonden. De twee werkten in Zwolle en zouden in het systeem van justitie naar een strafblad hebben gekeken. Die gegevens zijn daarna gedeeld met vrienden van de rechter. De officier van justitie werd op een motief gesteld en de rechter heeft zijn werkzaamheden tijdelijk gestaakt. Het weer nog, vanmiddag breiden de opklaringen zich uit. Het wordt 17 graden te Wadden en het gaat of 20 in het zuiden. Morgen is het vrij zonnig. De dagen daarna neemt de kans op buien weer toe. Dit was het Erwart Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANDB. In de Randstad staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude 6 kilometer. Komt er een ongeluk, alle rijstrokken zijn weer vrij. De andere kant op richting Den Haag, 4 kilometer bij Zo Zoeterwoude-Rijndijk. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrok is dicht. Op de A10 de riem van Amsterdam, 6 kilometer tussen Geuzeveld en knooppunt Komplein. En ook op de A10 bij Kadule 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog mee meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor de in en verkoop van nieuwe gebruikte auto's. naast de huidige service voeren ze nog steeds de bekende pilotservice. Even Z aan des voor autoschavens en APK-teuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort wordt specialist voor Zandvoort en GV.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 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom, zom, zee, zee, Zandvoort en de zomer heeft. Dit is de zomer van ZFM. Ja, heb je een microfoon nodig? gevonden? is Hallo. Ja, ja, ik was ver. Ik, ik, ik weet het al niet, maar dat komt omdat hij met een telefoonje had. Ja, okay. Goedendag, luisteraars, dat is meer. Met een nieuwe aflevering van, van zo. Want zorgt de Dik van Moccasio. om zoals de Fransen zeggen. Oh, goed. Wat is dit in de oh. Nee, natuurlijk. Zeg de van Is het niet okay. de Dik van Moccasio? Nee. Jij heet toch helemaal? groot? Of... Nee, nee. Nou, oké dan. Ik ook geen lid voor mijn zijn. Maar het is wel de nieuwjaar. Dus, ja, dat is wel. We, we gaan wel met plaatsen blijven. dat nou, gaan we wel doen. Gezellig. Wat hebben wij vandaag? Dames en heren. En nou we hebben vandaag boekend van uh, Samen met Grafung. Dat is de LP die uitkwam voordat uh, de uh, gigantische match over Vrouwen Bonto aankwam. De LP daar aan de vlog gaat Met prachtige nummersloppen. Zoals bijvoorbeeld Fake News", wat heel leuk die zin. Ja, verder staat er ook op uh, Amerika, een prachtig, middellater ook een schitterende is door Yes. Uh, en verder staat er natuurlijk ook uh, een prachtige Old fans. Um, een, een soort discussie van oude mannetjes. Dus een zoom, staat er onder andere op. En uh, nou nog oh, veel meer mooi. U gaat uh, daar meer van horen. Verder hebben wij ook Saturday Mendes en Brazil 66. En ik twijfelde vanmorgen dat ik hem uit de kast pakte. Ik twijfelde denk niet. Heb ik hem nou al eens gebruikt? namelijk ja, niet al eens gedaan. Nou, dat maakt me ook geen moeder uit. Wij voor geleerd altijd gewoon doen. Ja, dat vond ik dus ook. Dus ik heb een plan weer meegenomen. En als we hem nog een keer gehad hebben, maar was het zeker al een jaar geleden. Dus dan kan het er wel weer eens. We zo'n 66 met uh, de geweldige hitzaak waar niet meer mee. En Machinada en zo, de originele versies. Dus um, later hebben ze het even niet, de centje, het nog eens overgedaan met, uh, met uh, de Eye Priest, geloof ik. Maar oké, okay. dat komt later allemaal. Verder Sly and the Family Stone, een, um, een soort, ja, meer een beetje um, moderne songband uit de jaren, eind jaren 60. Um, een groepje dat uh, ja, erg funky hits deed en erg leuke liedjes deed. Zoals bijvoorbeeld Dance in the Music. En thank you for letting me be myself again. And van dat uh, vraag, I wanna take you higher wat zij tijdens Woodstock uh, ook uh, uh, speelde. Nou, in uh, de kwaad, dus gewoon de LP heet LP heten Meterslits. Dus het zijn allemaal hits die daarvan voorbij komen. Dat gaan we doen. Verder hebben we nog. hebben uh, we natuurlijk ook nog het kanaal lopen. En hebben we ook nog de confrontatie vandaag. En we kunnen gekondigd van z'n dat we over twee weken een heel speciaal programma gaan doen. Samen met de heer A.J. Vos, die hier op dit moment ook in de studio uh, aanwezig is. Zullen we zo even. Uh, uh, wat meer over te vertellen. In ieder geval kan ik u één zeggen, het gaat over Bach. En dan niet over, niet over de, over de uh, klassieke werking van Bach, natuurlijk nou, wel, maar niet de uitvoeringen van het klassieke ook maar allerlei alternatieve versies. Dus je kunt uh, daarin uh, van alles verwachten. Het zijn allemaal stukken van Bach, dus daar kan een exception bij zitten, daar kan Emerson Pomer bij zitten, de Nice, weet ik het allemaal niet. Shakushi, uh, de Swinglesingers. Nou ja, er is uh, van alles te bedenken wat daar uh, wat daar uh, uh, in voor gaat komen. Dat ga ik samen doen met Albert-Jan heren. We gaan het met z'n tweeën doen. Wij zijn als het, wat een Samen met de modele techniekteam. Rikkela heeft dat wacht, maar dat moest niet z'n In ieder geval gaan we nu beginnen met Simon en Garfunkel. Jawel! En, uh, uh, wat we gaan voor deze heren. Dus het bookends team, het openings themaatje van deze plaat. En dan gelijk achter dan Save the Life of My Child. En we zijn samen te vervinden. Want we goed, zijn juist na het oorzijn, zingen we een kadechot. Maar dat zijn iets anders. Het heet, uh, Prachtig platig de voorloper in de tijd van Watch Over Top als ik het tenminste goed heb ik zo nog even uh, checken ik dacht het wel dat we eens, dat hij daar voor kwam Watch Over Top Water, was natuurlijk de top LP van, uh, van Simon en Carvogel en deze kwam daarvoor en er zit, uh, daar staan hele prachtige liedjes op dus daar gaan we in deze uitzending natuurlijk wat van draaien, want daarom zijn wij in de, in de, in de jaren, over twee weken op de 22e dames en heren gaan we een uitzending doen die, die uh, alleen uh, maar bestaat uit muziek van Bach maar hebben allemaal alternatieve versies en daar kun je dus van alles uh, bij verwachten. En dat wordt heel erg leuk. Uh, gaan we het samen doen met uh, uh, Albert-Jan Vos. Maar die nummer heeft ook al gehoord. Ja, die krijgt een telefoontje. En paar vragen erover. En, uh, ja, dan kun je niet doen. Nou ja, oké, okay. ik gaan we het zo dus weer verder om. hebben. En, ehm... Uh, wat is dat nou? Oh, we gaan uh, dus uh, verder maar even met de muziek. En dat lijkt me heel gezellig. is Sergio Mendes en Brazil 16 Het is een heel leuk plaat. Een beetje verzamelplaat. Ik ontdekte hem in de tijd in het Jazz Cafe de Jazz Corner. Daar werd hij vaak gedraaid en ik dacht, hé, die moet ik ook hebben. Dat vind ik een mooie plaat. We gaan beginnen met de rummer van de Beatles. Ja, die staan dan, uh, daar staan er maar liefst twee van op Ja, twee, sorry, twee uh, songs van de Beatles Staan er ook op uh, Maar dan natuurlijk in het typische Sergio Mendes geluid We gaan beginnen met van deze plaat Met het nummer With a little help From my friends Van John Winn in Ponderkamp. What do you do if I sing out of tune? just and I you me your ears and I'll sing You will start and I'll find out to see? out of Oh, I get by my friends Oh, I can't hide the half all my friends Oh, yeah, I get die when the half my friends What do I do when my love is away? Just call uh, me I feel like the end of the day I was stuck because you're gone I don't know why you're bound to help in my face Oh, I get high but oh I have found my thing Oh, I'm gonna try to my friends, help my face <Saucer> <start claro> Leaving in love at first sight so What do you see when you turn out the lights? I can tell the I get oh, high Het voordat dan uh, niet anders in stand dat die LP, ooit wel eens een keer meegenomen zou het niet genoeg, want ik, ik kan me dit niet zo gauw in. Maar uh, nou, goed, als dus is een jaar toe, de keuze van de een P Russen weer draaien en zo kunnen we rustig terug. Ja, oh. <laughs> ja, dat is ook de bedoeling. Ja, natuurlijk, die waren daar ja. gewonnen eraan. Maar uh, ja! Uh, en we gaan natuurlijk ook... Dat willen we ook, natuurlijk nog steeds. heren, uh, laten we dat vooral nog een keer zeggen. We willen ook natuurlijk nog steeds mensen die zelf een gast voor de LP's hebben uitnodigen... om gewoon af en toe eens deel te nemen aan dit programma. Want dat vinden we gewoon leuk. Niet waar, als je dus leuke platen thuis hebt. Hele aparte platen of platen waar je van denkt van... Hé, die zijn we nog eens op de radio willen horen. Nou, kom, uh, laat het ons gerust weten. Dan komt het allemaal goed. Sly um, and Family Stone, namens heren, Dat was een uh, funky functie Soul bent. Heb ik het die al heen? Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? ik zit gewoon samen met andere dingen. op mijn één kant heen. We zitten zit er met zoveel dingen tegelijk bezig. Op ja, we, we zit een beetje in de social media. dan ga ik meteen even spannen natuurlijk. Want op huis uh, weet iedereen al dat we een, een pagina hebben. Maar nou, op Facebook ook. Ja. Dus uh, kijk even. Ga dan boven in het Facebook. Ga naar zoek en tik in uh, jaren En dan kom je op, meteen op onze Facebook pagina. Ja, Want wij hebben nu ook op Facebook. Ja. ja. En we gaan ook nog twitteren kan overschrijven. <lacht> nou ja, we gaan gewoon al die social media gaan we nou, geestelen om het waarderen met, uh, met de vinyl, ja. Dus ook op Facebook sinds vandaag. En, uh, is nog, we zijn er nog mee bezig, maar hij zit er wel op. Dus. Dus ook het nieuws wat u op huis krijgt, als u lid van onze huis bent, dan krijgt u ook die uh, foto. Ik hoop dat dat op Facebook ook kan zo'n dus dat dat lijkt Oh, dat kan ook. Nou, hou we uitzoeken. Sly en de family stone had ik het over. Een funky soul band, namens en heren. Een beetje af en toe een beetje cheek, soul. heel groot band. Uh, onder de leiding van de heer Sly Stone. En uh, ja, dat was een band die uh, eind 60e jaren, begin zeventige jaren wel uh, een uh, gigantisch aantal hits in de hitpuree had, om zo maar te zeggen. Zoals bijvoorbeeld, I want to take a higher, everybody's a star, dance to the music, everybody, everybody. A... Everyday people stand live fun. You can make it if you try. Hot fun in the summertime. Nou well, moet wel eens hot worden. Uh, my lady sing a simple song, thank you. En daar gaan we mee beginnen met het laatste woord dat ik niet wilde noemen. Van Slystone. Ook bekend natuurlijk omdat zij deelnamen aan het Woodstock Festival. En daarin prominent, aan, prominent aanwezig waren. Uh, met het nummer thank you. V met het nummer I want to take you higher. Maar dat hoort u later. We beginnen met een nummer dat heet Thank you for letting me be, my. Sly. Sly en de Family Stone. Hij hey, het goede nummer niet. Ik het goede nummer niet. Nou, we zijn we... nummer 1 kant één. Ja, nou we draaien is nummer 1, 1, 1. kant één, ja, ja. Nu zijn we een een higher you <laughs> Soul show en rockband uit San Francisco in Californië. Ze waren actief tussen 1966 en 1975. De voorman van de band was de zanger, componist, platenproducer en multi-instrumentalist Sly Stan. En had inderdaad ook enkele familieleden en vrienden van de heer Stone. Sly de band Stone bestond bekend als een van de eerste grote Amerikaanse rockbands met een multiculturele bezetting. De band bestond voornamelijk uit Afro-Amerikanen, Afro blanken, mannen en vrouwen. Zijn ze toch gewoon negers? Oh, die man meer zeggen, sorry. De mensen speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Amerikaanse popmuziek in het uh, algemeen uh, en soul, funk, R&B en psychedelische muziek en later ook hip-hop. En het bijzonder, uh, hip-hop is niet bijzonder, maar is het natuurlijk wat later, want ze zijn later wel, wel actief geweest, denk ik. Samen met nu in Verenigde Staten hier 5 top 10 hits, waaronder bands To The Music, Everyday People and Family Affair en vier volgens Popkinzie barmontwrekende albums. En uh, nou, ik zei het al, ze waren natuurlijk ook zeer actief tijdens uh, Woodstock, waar zij uh, een gigantisch optreden gaven uh, uh, voor in dat grote publiek van ongeveer 500.000 mensen met taal was en zonder mee te swingen op... Uh, uh, op de muziek van Sly en de Family Stone. Je gaat er vanmiddag meer, meer worden. Uh, ik zei even, abusief abu van van het met de mobi, maar dat komt omdat ik uh, even op de verkeerde plek op de hoes keek waar een verschillende volgorde op moet. En de plaat ligt daar maar iets. Dus ja, daar kan ik niet op het leven kijken. Zo gaat het nu helemaal. We gaan uh, Simon en Garfunkel draaien, dames en heren. Een prachtig stuk van de LP Bookends ook daar ga ik u straks nog wat meer over vertellen we gaan maar weer lekker even dit prachtige nummer bij, ik zei het al dit is, uh, het liedje is later ook gekuvert in een symfonische rockversie door de groep Yes met June Anderson en Chris Howe en Rick Wakeman en zo. Dat was een hele alternatieve versie, ook een fantastische, mooie versie. Die zou dat zij kunnen kunnen daar lopen. En, uh, weet ik zeker, dat is jullie niet wel accepteert. Um, Amerika heet het nummer. Er is een ander nummer dan wat in de West Song voor kwam natuurlijk. Maar we zijn er meer met de titel Amerika. Maar dit is uh, wel erg mooi. Simon met Edgar Van Kool van de LP 'Bookends America'. Toch? Love is home and we love fortune just to be alone I've got something to stake here in my bed So I'm about the cigarettes I'm just saying sure There's like a little dance we've got to it's better I guess you're to me now it took me five days to hitchhike from Saginaw What is I, say, I want you to see, I know 60, uh, dames en heren, Simon en Garfunkel uh, waren een soort vatbouw. Paul Simon had eigenlijk al water gemaakt in zijn eentje. En uh, Later hebben ze een, uh, is hij gekoppeld aan, uh, aan Art Garfunkel. En oorspronkelijk, mijn trouwens geen op onder de naam Tom en Jerry. Ja, dat was hun eerste uh, artiestenman. Maar ik <laughs> denk vanwege die katten niet mensen Dat ze het nou uh, veranderd hebben. Het werd in ieder geval uh, Simon en Garfunkel met hun achternaam Paul Simon dus en Art Garfunkel en ze werden eigenlijk hun uh, doorbraak kwam eigenlijk doordat zij de soundtrack leverden voor de film The Graduates met Dustin Hoffman Hofman in de hoofdrol en uh, nou, ze hadden toen natuurlijk gigantische hits als The Sound of Silence uh, 100 Bound Mrs. Robinson, noemen we ook maar eventjes uh, en nog, nog vele vele anderen. Um, later na deze OP zouden natuurlijk het hoogtepunt uit hun uh, carrière komen met Beach Over Troubled Water echt, echt een uh, gigantische plaats die ook weken, mee, maanden, misschien wel jarenlang, in LP tot voorkwam. Echt een LP waar een gigantische aantallen van verkocht zijn. En uh, Bridge Over Trucking Water is nog steeds wat standaard. Maar deze LP was de voorloper daarvan. En uh, ja, de muziek van Paul Simon is natuurlijk nog steeds spring en spring en spring en spring levend. Uh, want het, uh, het, is, het klinkt niet verouderd, het klinkt nog steeds mooi. En de, de onafvolgbare samenstelling van de heren, die twee stemmen, het wat lagere geluid van Paul Simon. En het, het hele hoge, mooie geluid van, van Art Carver Group was op zich wel een, een fantastische uh, samenstelling. Ze zijn een tijdje uit elkaar geweest. En dus ze kwamen op een gegeven moment weer bij elkaar. Gaven toen, dat deden ze in 1981. En toen gaven ze een gigantisch concert in Central Park in New York. En toen waren de heren weer bij elkaar. Ze zijn ook een aantal jaren geleden, niet zo gek lang geleden ook nog weer in Nederland geweest. In de, in, in de arena, in de Amsterdam-Arena. En ja, Paul Simon blijft natuurlijk op allerlei de artiest en actief artiest is hij ook en actief blijft hij ook um, dit was het prachtige liedje en van simon en wel vroeger volgende is jammer wens je dat kan wel een glorie ja ja ik liefde van... me jaren jansen ik liefde me een beetje mank op, de, op de straat van het station maar... had ik woon ik achter ons heb ik geraden nou ja maar het was niet eens glad nee dat is ja, ja. gaan. aangaan ja. de ronde niet wordt niet eens glad maar het kan aanlopen dames en heren, we hebben geen jury hier vandaag. Nee, we hebben Albert aan. We hebben Albert Jan. maar die hebben we ook uitgekozen, dus dat is makkelijk. De jury is lekker op vakantie de zalen Oh, Hier heb ik een ticketje enkel Timboek toe gegeven. Timboek Ja, ze zijn nog met z'n allen gegaan. Dit is een af in Velsenoord, hoor. dat weet ik. Dat is Nee, dat mag niet te veel kosten. Nee, nee, nee. Een buskaartje het beste doen hoor. Ja, dat kan. Ik heb niet lang chipkaart gegeven. Nee, als ik schoot, dan nog terug Dat wil ik niet. weet niet Nou, in ieder geval, het naar lopen. De cursus is vandaag van Albert Jan Die heeft hem gepikt in een lijstje. Ja, dan moet hij hem ook zelf nog eens zien. Dat vind ik ook. Hij krijgt de knop voor zich geschoven, zo direct. Ja. Dan gaat het helemaal goed komen. We gaat het maar doen? de Boys Town Game. Ja, dat Natuurlijk kennen we die. Nou, ja. nummer van hun ken je natuurlijk? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat er nog even geen lampje bij mij gaat branden. Het is een nummer uit uh, jaren 80? Ja, dan ben ik het bij bijstaan. Okay. We can't take my eyes off of you. Oh, maar dat is die origineel van, van, van de Boys Town Gang. Dat is ook wel een cover. Ja, maar dat maakt toch niet uit. Met de, het is het nog is helemaal gecoverd. Zij of... Ik weet niet of ze hoeveel versies zijn. Ja, ik ken hem zelfs van Andy Williams Ik ken er uh, ook al eens of twintig van. Maar, ja, nou goed. De, de Boys Town Gang, ja, de wedrijdenversie. Wat, wat is nou het origineel? Wat is nou het mooiste? En diegene die deze lijfst heeft gemaakt... Ja? We naar de Radio na B.V. Ja? Wie vindt dus dit blijkbaar de uh, mooiste versie van? Kan. Ja, want we gaan het horen Of een Take my eyes over you Het kan veel lopen! En Het was verder van de originele versie van een nummer, maar... Die we vandaag gebruiken, daar buiten deze versie van Model van Deze versie is nummer 1 geworden in 1982 hier in Nederland. En vandaar is ze hier gepakt in het originele contact 67. Van Frankie Valli dus van de 4 seasons, dat zei ik de voorzitter zelf van de voorzitter. Verder zijn er nog hele beroemde versies natuurlijk van Andy Williams, zoals ik al zei. Zelfs Anna Friet, de staat. achter van echt Friet. Ja, echt gekke. Ja, zou onbedaard raar. Ja, sorry. Ja, die heeft het ook nog eens dus gedaan. Ja, <laughs> en uh, met Shop boys, onder andere, hebben hem gedaan. De Italiaans is hij zelfs geweest. Ja, dat is echt wel. En die Ah, raad, ze bouwen. En die pizza master. Ja, nee, nee, nee, ja, juist, we, we dan. juist. Nee, nee, nee, nee, nee, maar nee, dan weg met dat brommetje. Ik ga geen pizza terug. Ik wil dan maar een pizza koffoon niet van de Goed, uh, maar natuurlijk, waar het ons om gaat met dit onderdeel, dames en heren, is dat er altijd ja. ook dan een Nederlandse koffer komt. Ja, erg hè? En dat is vaak verschrikkelijk. Maar dat mogen wij niet worden, daarvoor hebben wij een jury. Maar ja, zoals die heer Mulder al zei. Jury is op vakantie gestuurd met. Enkel zeven. Enkel zeven. Stop, maar uh, daar zijn ze dus heen en, uh, en ik wil ze niet meer terug. Ik wil een nieuwe jury. Dus wil je ja. aanmelden voor de jury? Ja. Als wilt u ze zich aanmelden voor de jury? Ga dan even naar onze Facebookpagina. www.facebook.com ja. Ja, uh, uh, ja. En dan slash uh, de Vnieuwjaren. Ja. En dan, ja, de Vnieuwjaren zetten van Zandvoort. Ja. Dus als je daarheen gaat, dan kun je aanmelden voor ja. de jury van dit onderdeel. En dan moet je... Hoeveel moet je doen? mee ja, gaan ze bang. Ja, <laughs> ja of dan, uh, dat ze via Facebook iedere keer kunnen reageren via huis, dat ze thuis zitten te luisteren en meteen posten op Facebook wat ze ervan vinden. Ja. ja, dat lijkt me leuk, een beetje interactief. ik weet niet, ja. ja. wat deze serie werd een beetje saai, iedere keer de hele tijd dat uh, ah, dit uh, echt ah, en zo. Ah, en, uh, ik dat vind het iets leuk, eigenlijk. Huppakee, en dan deze konden ze ook heel goed uit hoofd. hoop. Ja. Nou, maar maar ja, die andere knop, die kenden ze niet, hè? Nee. De goede knop, ene is de juiste knop. Weet je wat het punt is? Kijk, dat wil ook af en toe deze horen. Ja. Maar ze vond ik niet genoeg, nee! Ik moet saai, uh, saai, ja, een saaie oude soep worden vast. Zoals je daar al 80 plus allemaal Kom op de nou. ja, Het waren eigenlijk de SO-zitters. Saaie oude soep wordt vast. Ja, het is wel heel ernstig. Maar goed, vandaag hebben we allemaal met jouw vaste serie uh, tot serie gebombardeerd. Hij zit allemaal met een grote baan op zijn hoofd. Hij zit gewoon in de band terecht. En, uh, nou, uh, hier komt de cover. Ja, van Coco, Coco, Goed van woord. Ik ben betrofvuurd door jouw lach. Mijn god. Nou, het begint al ja. goed. you <laughs> Een loco zou ik zeggen. Nee, dat mag ik helemaal niet zeggen, Het is een de jury vandaag. Ja, natuurlijk. Een kompige genaamd A.J. Uh, A.J. Uh, Vos, oftewel, er zijn uh, radio geen De The Fabulous Mr. Fox. Nou, de, de, ja, we zijn natuurlijk unaniem in de serie als dus het best ja. ja. Maar het zijn twee curves. dus kiezen tussen twee slechten is altijd moeilijk. Ja. Maar goed, even, even terug in de geschiedenis nog. Weet je wat het nu aan mij aan moet denken aan de film The Bull Hunter. En dat is ik dat ik opnieuw uitgekozen heb. Want uh, de vorige avond dat de jongens naar Vietnam moesten uh, in die film, uh, zaten ze met z'n allen nog in een hele bruine kroeg. En laat ze een keutje aan het leggen en toen was de beste, beste uitvoering van het nummer Dat werd toen gedraaid in die film en die zon er volmondig mee. Dus daar de keuze van het nummer. Is een prachtige kroegscène uit die film. Ja ja. Goed, een nou kiezen? Ja. Nou je mag zeggen of de kuffer mag blijven, het origineel blijft altijd. Maar je mag zeggen of de kuffer weg moet of dan wel. Nou ik vind, ik vind, ik vind, die, ik vind die, die jingle wel leuk, dus de kuffer mag blijven. Oh? Wat doe je dan nu? Een applaus. Dat is wel leuk. Ja. Dat wil je gelukken. Ja, Coco. Ja, wat leuk. Ah, ja, ja, <laughs> nou, en de Coco. Ja. Jij komt bij onze Wall of Shame dan. Dankjewel Coco. <laughs> Die ja. dan moet je allemaal weer zo hier uitgevoerd. ja dat kan ook niet. Nou, ja gaat ook nog een Ja, dat kan niet. Over twee weken hebben we uh Bach uitzending. Bach, vergeten. Uit Bach, je ziet klassieke <chi> uitzending. Ja, met onder andere Bach. Ja, dat vind ik wel leuk. Nou, wat toen ik vandaag is Sergio Mendes want uh, Over de horen van de dag. Over de van de dag. Ja, dat is die? Jansen! En dat is van Paul Simon? Ja, we zitten toch een beetje in de dus het van de hardcover ook Nee. Oh, het is voor Paul Simon. Uh, het heeft ook op een LP van de gestaan. Twee LP's voor de LP die we vandaag dit nou? Ja, dat is een beetje tegen je moet je een met aanslaan. Voelt wel een mysterieus geluidje. Wat het lijkt me niet schoon, misschien hoor. Oh, moet toch pas wel voor te melden worden. Scarborough Fair, dames en heren. Sergio, Mendes erbij. Fair, toch en Brazil 66. Skalbure Fair, dat gaan we draaien van die prachtige LP van Sergio Mendes en Brazil 66. Yes. I saw the drums, but Yes, is... <laughs> In de eerste woonings. In de 17e of zo'n wooning. Ja, dat is een paard dan. Nee, dat is een zaad ja, ja, ja. nee, dat is een zaad volgens mij. En John. En John nog. Ja, dat is een vader volgens nee. uh, okay. mij. Ja. Oké. Nou, maakt niet uit. In ieder geval is het van Brazil 66. Um, Sergio Mendes dus. Een uh, prachtig paar dames en heren, waar ook nog een aantal andere grote hits van de uh, van heren uh, op staan. Zoals uh, Aqua en, en Maskenada enzo. Maar die krijgt u allemaal nog te horen in... Uh, de ...loop van dit programma. Um, Sly and the Family Stone. En dan wil ik niet lang kondigen, maar... ...toen ik verkeerde behoefs keek... ...en dus het verkeerde nummer nog af... ...het was niet de nummer 1 van kant 1... ...maar het laatste nummer van kant 2. Nou, kan me verschillen. Dus schelen. Het verandert zo heel de behoefsverschillende genoemd. Nou, dan moet ik lachen. Sly and the Family Stone. En uh, uh, de... De blues Sly en Freddy Stone hadden in uh, 1966 twee bands, Genaamd Sly and the Stoners en Freddy and the Stone Souls. Uh, bij elkaar, uh, die mensen dus bij elkaar, die twee bands, En uh, dat resultaat blijven dus Sly and the Freddy Stone. Ze kwamen met uh, toen Tintia Cynthia Robinson, Dummer, Greg en Rico. Dan zagen ze Jerry Martini en Luke um, de bassist Lou Graham. de oorspronkelijke oorzetting. En in de middel bij kwam ook nog Roos uh, uh, Stone uh, op piano bij band. Verder Stone uh, Lou Graham en Roos Stone zouden we vier de hoofdvokalen gaan verzorgen. En als achtergrond, zo de groep, uh, Little Sister, met zijn andere zus, uh, vet, Vetstone Fred Stone. Fred Vette Fred <steen. laughs> En Davis uh, Mary McCreamy en Elva Mutant Newton, Mutant, Elva Newton, zou dat wel zijn, of nou ook met uh, dus, was het nummer 1, dat Nobody, en uh, dat werd een lo lokale hit. En later gingen ze over naar Epic Records en daar kregen ze dus hun grote hits. Uh, de eerste LP, de debut album was a whole new thing uit 1967. En daar met een andere eerste dance to the music van afgetrokken. Dat noemen we ook later nog. En dan nu luisteren naar Sly en The Family Stone. Met een nummer thank you for letting me be myself. Yeah.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 I'm just holding up, I'm holding up, I'm holding up, I'm holding up, I'm holding up, I'm holding up, I'm I'm holding up, I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm going to the car. I'm going to the car. I'm going to the car. I'm going the car. I'm going to the car. I'm going I'm I'm Thank you for letting me be myself again Thank you for letting me be myself again Thank you for letting me be myself again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 No, I don't have any idea. I'll Thank you for letting me be myself. Thank you for letting me be myself. Later, there is also a die swingbokken zijn. Maar dit is Sly Stone en die Stone met een uh, prachtige versie, een prachtige funk versie van dit, uh, dit album. Het album wat we over ons hebben is een uh, great hits album. Dus al hun sterke nummers uit die eerste periode die, uh, die staan er allemaal prachtig mooi op. Samen met ik af gaan we gaan het eerste uur mee uit. En uh, dat noemen we dat wat we daar nog van draaien. Dat heet Old Friends. Of niet? Yeah, close. Okay. Yeah. I'm ]UM a through the through the grass down the dust, the branches, and the old trees. The old trees, the old trees, and dark companions, the old man. Blessed and the courts waiting for the sun The sounds of the city and something Sitting like I'm not sure how this one will be Shows the so show the same Sol the Show the S